Het weer. Vannacht lichte de vorst. En de minimale variëren van min 1 aan de kust tot min 5 in het binnenland. In het oosten valt wat lichte sneeuw. Ook morgen kan een beetje sneeuw vallen bij een temperatuur die rond het vriespunt ligt. De dagen daarna zonnig, met ook overdag temperaturen onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO NTR.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 En ook hoe het eruit zag in de tijd van de Romeinen, de middeleeuwen of de steentijd. Wat komen we ooit te weten over onze voorouders, over andere vroege bewoners die niet mens waren als Neandertalers? Wat dachten ze, wat voelden ze en wat deden ze eigenlijk de hele godganse dag? Om die vragen te kunnen beantwoorden, moeten we de grond in, want daar bevindt zich volgens archeologen onze geschiedenis. Net als de collega's van Labyrinth Televisie en het VPRO-programma Nederland van boven gaan wij daarom vandaag. Ondergronds. En de gast is David Fontijn, archeoloog aan de Universiteit Te Leiden. Hartelijk welkom. Dankjewel. Het lijkt me een gruwelijk beroep in de regen, of in de hitte, of in de kou. Wat, wat leg eens uit? Wat is de kick van het archeoloog En wat is een moment dat u recent heeft meegemaakt dat u dacht: ik zou geen enkel ander beroep op de wereld willen hebben? Ik vind uh, het bijzondere van het vak is dat je op een hele directe manier uh, het verleden in je handen hebt. Het is niet, niet iets uit boeken, maar het is er voor je. Uh, wij hebben opgravingen naar de grafheuvels. En dan zie je, als je de grafheuvels uh, doorsnijdt, zeg maar opgraaf, Zie je gewoon precies de plaggen liggen waarmee die dingen gebouwd waren. En dan zie je hoe enorme zware lappen grond die mensen hebben lopen slepen om die heuvel te bouwen. Hele kleine dingen die je heel dicht bij mensen brengen. Maar daarvoor moet je wel heel lang graven, toch of niet? Nou ja, dat valt op zich wel mee. Het ligt eraan natuurlijk uh, hoe je uh, je doelen stelt. Wij hebben altijd uh, in een paar weken tijd hebben wij ons onderzoek uh, toch wel kunnen afronden. Maar je, je moet heel voorzichtig te werk gaan. Hoe doen jullie dat? Graven jullie zo laagje voor laagje? Hoe, hoe lang ben je bezig voor je een echt mooie fonds hebt? Of is daar niks over te zeggen? Nou, dat hangt er helemaal vanaf waar je bezig bent. Uh, je kunt, wij hebben ook heel vaak uh, graafmachines natuurlijk gebruikt. Dat, dat doen we ook soms. Maar bijvoorbeeld bij het onderzoek juist in die grafheuvels... Ja, dan uh, hebben we dat bewust met de handen gedaan. Met, met, met schep natuurlijk. Hè. En met, uh, met troffels. Om heel voorzichtig naar beneden te gaan. Om helemaal niks te missen. En niks kapot te maken ook? Nee. We gaan het later in de uitzending hebben over de vraag of de kunst in Nederland is geboren. Of Nederland ook zijn eigen Stonehenge kent. Of de rol van de vrouwen in de, de oude tijden inderdaad zo slecht was als mensen vaak beweren. Maar eerst gaan we het hebben over hockey met Philip Kook, want die is in Argentinië. Hoe gaat het daar? Ja, voor de, voor de vrouwen in de nieuwe tijden, zeg maar. Dat kunnen we wel zeggen. Nederland speelt hier tegen Groot-Brittannië. We zijn nu in de tweede helft bezig. We zijn zo'n vijf minuten onderweg. En het is zojuist 2-1 geworden. Een aansluitingstreffer van de Britse vrouwen. Een strafkoning van Krista Cullen ging achter de Nederlandse. Uh, Joyce Sombroek. En zo wordt het weer echt spannend. Nederland domineerde in de eerste helft. Kwam uh, met 2-0 voor. Had wel een gelukje dat uh, een scheidsrechter een keer te vroeg vloot. Terwijl de Engelsen al hadden gescoord. En daarna de toegekende strafbal werd naast gepoest. Maar goed. Het Nederlands team staat nog altijd voor, maar de Engelsen hebben weer hoop in deze tweede helft. Ze hebben nog zo'n 27 minuten te spelen. En Nederland leidt dus nu nipt met 2-1 tegen Groot-Brittannië hier in Rosario in Argentinië. Filip Koken, dank voor dit moment en later meer hockey natuurlijk. We hadden het over grafheuvels, maar er zijn hele bijzondere heuvels ook in Nederland. In Noord-Brabant bijvoorbeeld. Er liggen heel veel oude heuvels, maar één ervan in hoge loon is wel een beetje. Afwijkend, want daar huiste volgens de overlevering een kabouterkoning en zijn naam was Kyrie. In werkelijkheid was het een grafheuvel uit de Romeinse tijd... gebouwd rond het jaar 100 voor Christus. Inmiddels zijn er behalve de befaamde kabouterzagen nou, weinig sporen meer van te vinden, maar daar komt verandering in... want de eens zo imposante grafheuvel wordt opnieuw gebouwd. De broers Jan en Nico Roymans, allebei archeoloog... deden het onderzoek rond de heuvel en blazen hem daarmee ook nieuw leven in. Luistert naar het verhaal van de Kabouterberg... opgetekend door verslaggever Remy van der Brand. Het is niet echt heel overtuigend bos, hè? Het is een beetje een bosje. Nou, het is een klein bosje natuurlijk, maar het is wel een bijzonder bos... Dit is een oud hakhoudbos uit de late middeleeuw wordt het al vernoemd. En uh, we zien dus ook de, de oude bomen. Er staan nog enkele oude bomen. Ja, die zijn ongeveer twee, driehonderd jaar oud. Ja, je gaat bijna weer in kabouters geloven als je hier doorheen loopt. Het heeft een hele mythische uitstraling het. Hier zie je een paar van die hele oude beuken. In den Duivelsberg, daar zaten de kabouters. Met allemaal gaten erin, met veel zijtakken. Het is veel met een tijd geweest en ik heb het ook nooit niet gezien. Maar s'nachts dan kwamen de kabouters op de berg dansen. En op het heijerend, daar had een schoenmakerswoning. Dat was bij Platte. Willem ziet hem niet eigenlijk. En daar kwamen de kabouters van een duvelsberg, s'nachts helpen. En daarom zongen ze op het heijerend. De kabouters die kwamen en namen de schoen. En waar lapwerk er viel aan te doen. En s'morgens, voor het gekraai van den Haan, was heel het werk door kabouters gedaan. Uh, de kabouterberg. Ja, er heeft hier een Romeinse grafheuvel gelegen. Die heeft hier ongeveer een 50 meter hier in, die, in dat weiland gelegen. En um, de heuvel is ongeveer ja, 4, 5 meter hoog geweest. Een doorsnee van ongeveer 20 meter. Om de heuvel lag een stenen ringmuur. Daar weer omheen een rechthoekige muur van ongeveer een 30 bij 40 meter. En binnen die rechthoek dat heeft een graftoren gestaan. Dus een, een echt een monument van ongeveer... Een toren, een heuvel, een muur en een muur. Ja. Dat is, dat is, dat is behoorlijk wat. Ja, ja, het is echt een, uh, een belangrijk persoon die hier in die tijd begraven is. Dat die hier... zichzelf heel belangrijk vond. Ook dat, maar heeft natuurlijk wel uh, het, het geld gehad. Geld. Om... Ja. Ja, ja. Het is iemand die hier een Romeinse villa heeft gehad. Die is in de jaren 80 opgegraven, hier een stukje terug. En dat is, dat is de, de Vrije Universiteit heeft die opgegraven. En ja, we hebben nu ook het grafmonument uh, hebben teruggevonden... Wat was het voor een man? Dat moet iemand zijn met een heel bijzonder verhaal. En we denken dat het een ex-militair is geweest. En eigenlijk nog de zoon van een ex-militair... die dankzij de carrière van zijn vader nog in een hogere rang in het leger heeft kunnen komen. Het Romeinse leger. Het Romeinse leger uiteraard. Daar hebben we verschillende aanwijzingen voor. Op de eerste plaats die graftoren die we gevonden hebben van kalksteen van vijf meter hoog... Dat soort monumenten uh, kennen we uit die periode alleen maar uit het Rijnland. En die zijn altijd uh, gebouwd door uh, ex-militairen. Maar we hebben nog een veel duidelijker aanwijzing... doordat we bij de opgaving van de villa enkele fragmentjes gevonden hebben... van een bronzen plaatje. Daar staan letters op. Je kunt de passage nog voor een deel lezen... en het blijkt te gaan om een bronzen militair diploma. En nou, we weten in Hoge Loon, bij die Romeinse villa... die is niet helemaal vanuit het niks... in één keer op een plek gebouwd waar nog niks stond. Nee, dat is een bestaande inheemse nederzetting... waar een stuk of vier, vijf traditionele boerderijen stonden. Zeg maar een gehucht. Ja. Daar is iemand uh, vertrokken en het Romeinse leger is ingegaan. Daar heeft hij een officiersfunctie bekleed... en die is teruggekomen en heeft daar die villa gebouwd... en daar... Ja, op allerlei wijze uh, ja, uh, aan zijn omgeving, zijn sociale omgeving... te kennen gegeven van, nou ja, ik heb een netwerk... en ik doe mee met de grote Romeinse wereld. Uh, maar hij had toch wel, zeg maar, nauwe banden met zijn geboorteplek. Want anders kun je niet begrijpen waarom hij daar teruggaat. Dat kun je alleen maar begrijpen wanneer je aanneemt... dat het iemand is die daar geboren is en daar roots heeft liggen en daar dus ook een plek heeft die betekenisvol was voor hem. En uh, dan kan je begrijpen waarom hij daar heel zijn kapitaal investeert... en die villa laat bouwen en zo'n kostbare graftoren. In de tijd van de Kabouterberg, hoe zag het er hier toen uit? We zitten hier ja, in het Beekdal. En die, die, die gronden in die tijd die werden ja, gebruikt voor, voor veeteelt. Hè? Dus uh, graasland, hooiland. En ja, we hebben het alleen maar over het gebouw te bergen gehad. Ja. Maar er hebben veel meer graven gelegen uit die tijd. Er zijn ja, wat, wat, wat simpelere graven, gras, rechthoekige grasstructuren... met wat bijzettingen. En, uh, ja, het, het is ook heel bewust deze plek gekozen. Want we zitten hier op een landtong. Het is een versmalling in het Beekdal. En dat is eigenlijk een ideale plek om een weg aan te leggen. En we weten van die grafmonumenten die hier liggen... die moeten langs een weg hebben gelegen. Want je wilt toch mensen uh, duidelijk maken hè, van... Kijk eens, wie we in ons midden hebben en dat grafmonument. Dat is mij is. Ja, precies. He, en dat wil je laten zien. Van reizigers dat je door het beet al komen, dan ga je de diepte in. En in één keer zie je dat grafmonument liggen. He, dat, is een, dat kikkereffect wat je dan hebt. En dan was in één keer iedereen duidelijk, dit, hier wonen mensen. Nou, hier komen we het land binnen van. Ja, bijvoorbeeld. Dat werd me iedereen duidelijk. Die man die is op een gegeven moment doodgegaan, daar heeft hij die grafheuvel voor laten bouwen natuurlijk. En dan op een gegeven moment dan. Zo'n villa komt leeg te staan, zo'n grafheuvel. Mensen weten misschien niet meer wie er precies in ligt. Wat gebeurt er dan? Ja, Dat blijft dus in het begin als een soort ruïne blijft dat achter. En eh, daar komen andere bewoners in de streek. En die, ja, die hebben helemaal geen affiniteit met uh, zo'n villa. En uh, ja, kunnen dat ook niet onderhouden. En dan zie je dat dat als een soort puinheuvel, als een steengroeven wordt gebruikt een tijd lang. En um, zo denk ik dat bijvoorbeeld die graftoren van vijf meter hoog, die is ook heel snel ontmanteld. Al is het maar om ook allerlei metaal, daar zit ook al die stenen, die waren aan elkaar geklonken ook met lood. En ook om dat metaal bijvoorbeeld te winnen. Dus er kunnen allerlei motieven zijn geweest om die monumenten al vroeg te slopen. En dat geeft dus aan dat zo'n zo beschaving als Romeinse Rijk, dat dat... Uh, dat het aan zijn eind kan komen. En uh, dat moet een, uh, ja, een bizarre ervaring zijn geweest. Niet alleen voor ons nu, als we erop terugkijken... maar ook voor die mensen uh, destijds. Uh... Ja, die arme man die heeft daar zoiets prachtigs gebouwd voor zichzelf... voor de eeuwigheid. Voor de, de, de eeuwigheid, precies. Ja. Maar ze wisten dus ook in, in de middeleeuwen dat het een bijzondere plek was. Niet alleen Spuingroeven, maar ook van de, wie heeft dit gebouwd. Niemand kon zich dat natuurlijk meer herinneren. En dan krijgt dat heel vaak een mythische verklaring... En dat zijn de gebouwers geweest. Waren mensen bang? Durfden ze er ook niet te komen? Nou, Over het algemeen geldt dat uh, de woeste gronden van moerassen, heidevelden en grafheuvels... dat zijn plekken waar uh, ja, geesten, uh, heksen... Uh, Duivels die in een bepaalde heuvel. Uh, of op een bepaalde plek zaten. Witte wijven die. Uh, s'nachts um, ronddolden in de heide. Um, overdag, dan ging het wel. Dan kon je ook die heidevelden en die plekken. Kon je gebruiken om vee te weiden en zo. Maar vooral s'nachts, dan uh, moet je daar niet zijn. Want dat waren s'nachts antiplekken. waar het alleen maar gevaarlijk was. Kennen mensen nu de verhalen nog? Die kennen de verhalen nog, maar dan is het uh, op basis van schriftelijke overlevering. Want veel van die verhalen zijn natuurlijk opgetekend in enkele bundels. Uh, waarvan ja, in de 19e eeuw is men er al mee begonnen. Maar uh, ja, de periode is voorbij dat we nog mensen hebben. die die verhalen nog als kind hebben horen vertellen. door uh, vertellers die daarin uh, geloofden. En zo. Dat is een, de laatste generatie die die verhalen uh, konden vertellen. Dat zijn lieden die in de jaren zeventig... als persoon die verhalen konden vertellen. Ik heb ze zelf uh, in grote aantallen nog op kunnen tekenen. En da dat heeft toch wel indruk gemaakt op hun. Hoewel ze natuurlijk naar de rand naar school zijn gegaan... en niet zelf... In die verhalen oh, van spookachtige. Nee, precies. Dat zeggen ze ook vaak. Als je toen ik die verhalen opteken. Ik geloof er eigenlijk niet in, hoor. Maar uh, mijn vader vertelde altijd dit en dat en dat. En zo uh, ging het en zo. Dus dat heeft als kind op hun grote indruk gemaakt. Maar geloofden die vaders die het verhaal ja, vertelden? Ja, ja, ja, ja, er in? Ja, ja, die geloofden erin. Ja, dat ben ik van overtuigd. Dat is eigenlijk een soort morele code van de lokale gemeenschap geweest. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je met het landschap omgaat. Wat je wel doet, wat je niet doet. Dat ligt in die zagen in die ligt dat voor een heel belangrijk deel besloten. Maar eigenlijk, ook al is de heuvel, eerste toren, eerste muren, eerste stenen zijn ontmanteld, toen is de heuvel eraan gegaan. Maar het is dus toch wel een beetje voor de eeuwigheid geweest, dat monument. Tot ja, nu toe. In die zin: de eeuwigheid zoals die, zolang ja. die nu duurt. Ja, inderdaad. Je kunt een, een, een ontzettend rijk verhaal vertellen. doordat we als archeologen getraind zijn om uh, ja, allerlei kleine resten die we vinden, om die te interpreteren... en daar weer uh, ja, allerlei reconstructies uit te maken. Zodat we dat verleden weer opnieuw uh, ja, drie-dimensionaal bijna uit kunnen beelden. En, ja, en, de, verhalen zijn en de verhalen daarbij uh, kunnen vertellen. En dan uh, gaan die verhalen tot aan het uh, heden toe bijna. Uh, want we proberen dat weer opnieuw in te brengen. Met die kabouters. Ja, precies. Je hoorde Nico Roymans, hoogleraar archeologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... met zijn broer Jan Roymans, werkzaam bij archeologisch adviesbureau Raap... in gesprek met verslaggever Remy van der Brand. En die Kabouterberg van Hogeloon is naar verwachting vanaf augustus in het veld te bewonderen. We gaan zo verder praten over archeologie, maar eerst gaan we naar het schaatsen. Sebastian Timmerman is in Calgary. Daar is de WK Sprint 500 meter vrouwen. Hoe gaat het daar? We kijken naar de tweede 500 meter op de beslissende dag. De, vandaag uh, wordt bekend uh, uh, waarschijnlijk dat Christine Nesbitt haar titel gaat prolongeren. Want ze staat er heel goed voor. De Canadezen na een wereldrecord gisteren op de 1000 meter gaat ze aan de leiding voor Jenny Wolf Hongzang. Maar de Nederlandse dames hebben ook nog wel zicht op het podium. Margot Boer bijvoorbeeld staat vierde. En de verschillen met de dames voor haar zijn niet eens zo heel erg uh, groot. We zijn bezig met de 500 meter natuurlijk. De tweede 500 meter hebben nu uh, zes ritten achter de... De rug. En in de rit die hier net wordt, wordt gereden tussen de Japanse Nishina en de Kazachstaanse Aidova wordt niet de snelste tijd gereden. De snelste tijd staat namelijk op naam van een Russin, Svetlana Kaikan. 38.04. Dat gaat strakjes nog wel harder. We gaan strakjes nog wel de 37 seconden in met de tijden. Maar wat opvalt is dat bijna alle vrouwen tot nu toe sneller zijn dan gisteren. De omstandigheden lijken iets beter. Dus misschien is dat ook wel in het voordeel van de Nederlandse vrouwen. En misschien gaat eindelijk strakjes ook wel het Nederlands record eraan. Dat staat al bijna 10 jaar lang op naam van Andrea Nuit. Dus we gaan kijken of dat record eraan gaat. En we gaan natuurlijk het klassement strakjes verder in de gaten houden... in de resterende ritten van de 500 meter. Dat is uh, zometeen. Sebastian Timmerman is in Calgary. Hier in de studio zit David Fontijn. Hij is archeoloog aan de Universiteit van Leiden. We hoorden net een reportage over die Kabouterberg. U doet onderzoek naar, naar grafheuvels. Hoeveel zijn er daar eigenlijk van in Nederland, grafheuvels? Op dit moment zijn er officieel nog uh, iets van 2500 tot misschien 3000 geregistreerd. En uit welke tijd zijn die? Nou, uh, een hele lange periode en dat begint ongeveer zo 2900 voor Christus. En dat loopt dan helemaal door tot in de, ja, de Romeinse tijd. Je zou zeggen, dan zijn ze tegen deze tijd, we leven in het jaar 2012, wel allemaal onderzocht. Dat is uh, zeker niet het geval. Er is nog een heleboel gelukkig, uh, wat, uh, waar, waar natuurlijk ooit wel misschien wel eens een gat in gegraven is door, uh, door mensen waar we niks van weten. Maar er zijn een heleboel die gewoon nog helemaal intact uh, hier uh, in de grond zitten. Waar bevinden die zich meestal? In welke regio? Nou, de, Een van de belangrijkste regio's in Nederland is de, de Midden-Nederland, de Veluwe. Nou, als je daar gewoon een willekeurige fietstocht door de bossen maakt... dan zie je eigenlijk aan alle kanten zie je nog steeds overal grafheuvels liggen. Dat is eigenlijk een van de meest rijke gebieden van heel Nederland. U zei eerder, je kan echt het, het verleden in je handen hebben. Je, je graaft heel voorzichtig. Wat is nou een echt prachtige vondst? Um, nou, een hele prachtige vondst die ik zelf heb gedaan... dat is een, uh, een opgave van een paar jaar geleden in Os. In de gemeente Os hebben we een hele grote grafheuvel opgegraven... waar een, uh, een das in uh, gewoond had. Ze dachten dat die eigenlijk helemaal kapot zou zijn. Maar die grafheuvel was al 40 meter in diameter. En in het centrum vonden, vonden we hele kleine metalen dingetjes die waarschijnlijk op leer hebben gezeten. Al duizend hele kleine metalen krammetjes. En ja, dat gaat hier waarschijnlijk om de resten van een brandstapel... waar een hele belangrijke persoon uit de prehistorie op is verbrand... En vervolgens allerlei kostbaarheden met hem daarachter gelaten. Kostuum verbrand. Ja, wij denken, weten het niet helemaal zeker, want het is voor een groot deel vergaan. We denken dat het te maken heeft met, uh, met paardentuigen, met uh, de versieringen van een, uh, van een juk en met een wagen. Wat kun je ooit te weten komen? Want, want je, je vindt wat botten, je vindt wat voorwerpen die met uh, de doden worden meebegraven, je weet uit welke tijd het stamt, maar wat kom je vervolgens te weten over wie er in dat graf ligt en, en wat voor persoon dat was? Nou, het is natuurlijk in de prehistorie zo dat je geen bron hebt. Je krijgt nooit een naam te weten. Dat is heel jammer, maar dat is toch gewoon zo. Maar wat je wel ziet, is natuurlijk wat... Eigenlijk als je het heel goed opgraaft... en de omstandigheden zijn een beetje gunstig... dan zie je wel wat mensen precies gedaan hebben. En dat hebben ze met een reden gedaan. Daar hebben ze over nagedacht. En zeker als je dan denkt aan zo'n grafheuvel, zo'n hele grote grafheuvel... dan moet je bijvoorbeeld soms wel een half voetbalveld voor afplaggen aan Heide... om, om zo'n heuvel te bouwen. En daar is ontzettend veel energie in. En daar is dus een hele, voor die mensen een hele belangrijke handeling geweest waar ze heel goed over hebben nagedacht... Die, ja, die verbonden is met hun geloof. Uh, er zijn vaak doden, zijn verbrand. Uh, dat is ook iets waar je extra moeite moet doen. Je een brandstapel maken. Uh, je geeft dingen mee. En als je heel goed kijkt... dan zie je daar vaak patronen in. Een bepaalde manieren waarop dingen gebeurd zijn. En dan kom je dus uh, te weten van... dit is een ritueel. Uh, ja, dat zou je zo kunnen noemen. Het is natuurlijk uh, een, ja, een met heel aandachtige manier om een dode te begraven. Maar dat uh, laat vaak wel iets zien over, uh, over wat die mensen geloven. Wat heel belangrijk voor hen was. Die heuvel waar ik het net over had bijvoorbeeld. Ik heb het over paardentuigen, over iets met een wagen. Nou, Er is een periode in de prehistorie waarin uh, de onderdelen van, van, van wagens... die vaak helemaal versierd zijn met brons, waarin die heel belangrijk zijn. En dat lijkt iets te maken hebben met een soort geloof wat uit Centraal-Europa komt... waarbij uh, ja, vermoedelijk een, een geloof als het doden... op een soort wagen ja, naar de hemel ging. Dus je wordt met wagen en al be, uh, begraven... zodat je eenmaal bij aankomst in het Hiernaam was meteen vol gas... Uh, op jacht kunt gaan. Bij, bij wijze van spreken. Wat dat de bedoeling was, weet ik ook niet precies. En het is ook alleen maar voor de top van de top. Het zijn uitzonderingen die dat uh, gebeuren natuurlijk. Dus dan heb je een koning te pakken, of een magistraat. Of ja, een, uh... nou ja, goed, dat soort woorden. Uh, het zijn geen erfelijke posities. Het zijn belangrijke mensen uit die periode in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. We gaan zo verder praten over die bronstijd, maar we gaan eerst even nog iets verder terug. Uh, sporen van niet moderne mensen, homo sapiens, maar van een ander mensachtige. De Neandertaler Wil Roebroeks is hoogleraar archeologie aan de Universiteit van Leiden. Hij speurt al jaren naar sporen van die Neandertaler. En deze week verscheen een wetenschappelijk artikel van zijn hand over de oker van de Neandertaler. Daar gaan we het uh, zo over hebben, maar eerst nog even schaatsen. Sebastian gaan, uh... Timmerman. We gaan naar de beslissende ritten op de tweede 500 meter bij de vrouwen. Er zijn nog vijf ritten te gaan. En dan weten we wie de tweede 500 meter serie heeft gewonnen. Maar belangrijker natuurlijk wie er dan aan de leiding gaat in het algemeen klassement. Christine Nesbitt leidt naar de eerste dag gisteren. Verdedigt dadelijk meer dan een halve seconde. Op Jenny Wolf, de Duitse 500 meter specialiste en wereldrecordhoudster. Een andere Duitser zagen, we, Duitser, zagen we net goed rijden. Judith Hesse reed als eerste binnen de 38 seconden. Persoonlijk record, maar bij Jing Wang is inmiddels sneller dan Judith Hesse. Want bij Jing Wang reed 37, 32. En het gaat hard hoor op deze tweede dag van het WK Sprint. Nu sang Wali in de baan. sang Wali ook niet de eerste de beste, oud-wereldkampioen sprint en de Olympisch kampioene. Op deze 500 meter komt eraan gedenderd en rijdt naar een 37, 36. En is daarmee ook behoorlijk veel sneller dan dat zij gisteren was. En haar Amerikaanse tegenstandster, Heather Richardson, 37.86 rijdt ook behoorlijk veel sneller dan gisteren. Dus dat duidt er toch echt op dat de omstandigheden beter zijn. De luchtdruk is ook lager, waardoor er minder weerstand is. En op zo'n hooglandbaan zoals dit, Calgary, ligt op zo'n 1000 meter boven zeeniveau. In deze prachtige uh, Canadese stad. Deze stad die de Olympische Spelen van 1988 ontving. En dan is het uh, uh, hard schaatsen geblazen. Misschien ook wel in de volgende rit laten we het hopen uit Nederlandse visie want er staan twee Nederlandse dames in de baan de rit nummer 10 van de 13 in totaal heeft namelijk Thijsje Oenema in de baan gebracht en zij gaat het opnemen tegen Marit Leenstra Thijsje Oenema 500 meter specialiste zij werd uh, Nederlands kampioen dit seizoen op die afstand maar ook op de 1000 meter dat was een verrassing daarna stond ze internationaal nog een keer op het podium ook op de 1000 meter daar weer na vielen de 1000 meters een beetje tegen tot gisteren. Gisteren reed ze een persoonlijk record op de eerste dag van dit WK op die kilometer. Maar ja, daarmee nam ze revanche voor een mindere 500 meter. Want de 38.09 die Thijsje Oenema gisteren reed was gewoon niet goed. Het was een race met veel te veel fouten daarin. Marit Leenstra reed wel een goede 500 meter. Leenstra is een middellange afstandspecialiste. Reed gisteren na 38.15 een persoonlijk record voor haar. Leenstra staat in de buitenbaan klaar. Thijsje Oenema in de binnenbaan met haar. ...maar linkerschaats dicht tegen de rode lijn... ...maar de punt van de schaats bleef... ...ja, zie je toch valse start... ...ja, ik twijfelde al even, ik wilde zeggen... ...bleef er net netjes achter... ...maar de voorwaartse beweging was simpelweg ietsje te vroeg... ...waardoor Thijsje Unema een valse start op haar naam krijgt... ...en deze rit dadelijk opnieuw moet beginnen... ...tweede keer trouwens al dit toernooi dat Thijsje Unema een valse start maakte... ...dat gebeurde gisteren ook al op de 1000 meter... ...ze wil graag, ze wil misschien ook wel te graag... ...dat zou de valko kunnen zijn waarin ze instapt... Maar ze moet proberen in ieder geval een betere 500 meter te gaan rijden dan gisteren. Een race met veel minder fouten. Want gisteren op haar eerste afstand, het is haar eerste week aan sprint immers... zag je toch wel dat het misschien toch iets te veel spanning was. Ze wilde te graag. Ze reed als het ware zichzelf een paar keer bijna voorbij. Allerlei kleine foutjes in haar 500 meter. In de wetenschap dat Thijsje Oenema toch een van de dames is... die dat Nederlandse record, die 37-54 van Andrea Nuit, zou moeten kunnen verbeteren. 3600 en 37 dagen staat dat record. Al bijna 10 jaar van de Olympische Spelen in Salt Lake City. De omstandigheden zijn ervoor om het te verbeteren. Maar dan moet Thijsje Oenema eerst nu een goede start maken. Net als mag Leenstra stil blijft staan. Dat hebben de dames goed gedaan. Ze zijn dus vertrokken. Unema de nummer 10 in het klassement. Leenstra staat zevende. Unema is goed van start gegaan. Rijdt goed weg bij Leenstra op de eerste 100 meter. 10.49 voor Oenema. Om 10. 89 voor Marit Leenstra. En dan is Oenema de kruising opgereden. Met de voorsprong dan toch wel. Nou, 20, 25 meter op Leenstra. Die nu wat meer haar gang begint te vinden. Het ritme begint te vinden. Oenema door de buitenbocht heen. Tot nu toe ogenschijnlijk veel beter dan gisteren. Met veel minder fouten. Laatste 100 meter opgereden. Leenstra komt wel terug. Matthijs Oenema gaat de rit winnen. Komt hier die 37er dan aan voor Oenema? Ja, dat wel. Maar geen, uh, geen Nederlands record. En ook geen persoonlijk record. 37, 88 namelijk voor haar. 38-29 de tijd van Marit Leenstra. En waar uh, zo'n beetje iedereen sneller is dan gisteren. Onder wie dus ook Thijsje Oenema. Is Leenstra weer ietsje langzamer dan gisteren. Geen persoonlijk record voor haar dus. Betekent ook dat zij uh, ietsje gaat zakken. Wellicht in het algemeen klassement. Maar dat kan Marit Leenstra later vandaag wel weer goed gaan maken op de 1000 meter. Want dat is echt haar afstand. Dat zag ze, zagen we ook eerder dit seizoen bij het Nederlands sprint, Waarop ze zich via de 1000 meter naar dit WK toereed. Twee Nederlandse dames gehad drie ritten in totaal op deze tweede 500 meter nog te gaan. En in de rit 11 zien we Annette Gerritsen in de baan. Gerritsen vorig jaar in een heel goed WK. Tweede, haar beste prestatie ooit eigenlijk op een wereldkampioenschapsprint. En een van haar beste prestaties mondiaal ook ooit. Dat is natuurlijk ook nog eens die zilveren medaille die ze behaalde op de Olympische 1000 meter. Maar vorig jaar dus tweede. Tot nu toe dit seizoen, of eigenlijk tot gisteren moet ik zeggen, zat Annette Gerrits helemaal niet lekker in het seizoen. De prestaties vielen tegen. Ze kwalificeerde zich maar met de hakken over de sloot voor dit wereldkampioenschap. Ze werd kritisch gevolgd, deze pupil van Marianne Timmer uit de ligaploeg. Maar gisteren viel het maar alleszins mee hoor. hoe Annette Gerritsen reed. Vierde op de 500 meter, zevende op de 1000 meter. En daardoor staat zij zesde in het algemeen klassement naar de eerste dag. Gestart nu. Goed gestart hoor, tegen Hong Zhang. Rijdt er inmiddels uh, meteen goed vandoor. En Hong Zhang, die derde staat in het klassement naar de eerste dag, heeft heel veel moeite om op gang te komen. En laat veel tijd liggen in de eerste meters. Gerritsen 10.53. Goede opening voor Annette Gerritsen. De 11.05 voor Hong Zhang is echt heel erg slecht. Daarmee uh, laat ze echt heel veel tijd liggen. Nu komt Hongzang wel beter in de ritme. Want je ziet al op de kruising dat ze richting Gerritsen komt gereden. En dan heeft ze ook nog het voordeel van de laatste binnenbocht. Duidelijk meer snelheid bij de Chinezen. Maar dat verschil dat ze opliep in de eerste 100 meter gaat ze misschien nog wel goed maken. Nee. Gerritsen gaat de rit winnen. En doet dat in 37-75. Ook zij in de 37, maar wel langzamer dan gisteren. En Hongzang maakt met een uitstekende ronde van 26,8 seconden. Nog weer heel veel tijd goed. Gisteren had ze ook al zo'n extreem snelle ronde, dat was de snelste ronde ooit, en nu benadert ze die ronde weer met 26-8. En als de Chinese gaat werken aan haar opening, aan haar eerste 100 meter. Dan kan ze echt mee gaan doen in de toekomst voor de wereldtitel. Want ze rijdt uiteindelijk een hele goede 500 meter. Gerritsen voorlopig derde. Achter bij Jingbang die nog steeds aan de leiding staat op de 500 meter. En van de dames die gereden heeft, ook de beste is in het klassementje over de twee afstanden. Sangwa Lee staat tweede op de 500 meter. Gerritsen derde op de 500 meter. Maar Gerritsen doet goed mee nog steeds in dat algemeen klassement. Dan de voorlaatste rit. Belangrijke rit ook voor deze 500 meter en voor het algemeen klassement de nummer 2 in het algemeen klassement staat in de baan. En die nummer 2 komt uit Duitsland. Jenny Wolf won gisteren de 500 meter. Dat was geen verrassing. De 37-35 ja, was een tijd waar Wolf wel eens, nog eens onderdoor is geweest in het verleden. Zij is wereldrecordhoudster met 37 seconden precies. Maar de 1000 meter, daar viel ik echt stijl van achterover. En daar werd ik echt ongelooflijk door verrast. De 1000 meter van Jenny Wolf. Want ze reed met 1.1495 een persoonlijk record. En daardoor staat zij tweede op meer dan een, iets meer dan een halve seconde van Christine Nesbit, Die dadelijk in de laatste rit rijdt. Jin Yu, de Chinese tegenstandster van Jenny Wolf. Staat vijfde in het klassement. In één keer goed weg, maar goed weg. Oeh nee, geldt niet voor Jenny Wolf in de eerste meters. En daarna glijdt ze ook helemaal breed uit. En dit kost tijd. Dit kost heel veel tijd op haar. Haar afstand op de 500 meter voor Jenny Wolf. Ying Yu zet ondertussen de snelste opening in met 10.27. En daar gaat misschien wel het goede klassement van Jenny Wolf. Met ook nog eens een hooggeschouw dat later vandaag de beslissende 1000 meter komt. De afstand waarop Jenny Wolf dus gisteren verbaasde. Maar normaal gesproken niet zo goed is. Ze komt wel iets terug ten opzichte van Ying Yu in de laatste binnenbocht ook. Maar Ying Yu uit China houdt toch een meter of 15 voorsprong op Jenny Wolf. Ying Yu op weg naar een 36-94. Een wereldrecord. Daar komt in één keer een Wereldrecord uit de Hoge Hoed, zeg. 36-94. Hier Ying Yu uit China, 26 jaar. Duikt in één keer als eerste dame ooit onder de 37 seconden. Wat verbaast zij hier vriend en vijand en eh, zichzelf. Met een glimlach van oor tot oor. En eh, natuurlijk een enorme emotie. Rijdt zij naar 36,94? Ja, hoe bedoel je de omstandigheden beter dan gisteren? En waar we vooral bezig waren met Jenny Wolf en haar klassement dat ze vergooit... ...rijdt Ying Yu dus naar het wereldrecord, naar 36-94. Ze neemt het wereldrecord af van haar directe concurrenten tegen wie ze nu reed, tegen, van Jenny Wolf dus. Maar schrijft dus ook nog eens historie door als eerste vrouw ooit de 500 meter binnen de 37 seconden te rijden. 36-94, wat een enorme toptijd zeg voor Jing Yu. En daarmee deelt ze toch een tik uit ook naar de concurrenten. En ik ben benieuwd ook wat Christine Nesbit uh, denkt op dit moment als zij in de baan staat. Want Christine Nesbit, de, de leidster in het algemeen klassement, gaat het nu in de laatste rit opnemen tegen Margot Boer. Nesbit schreef gisteren historie. Door als eerste vrouw ooit onder de 1/13 te duiken op de, op de kilometer. En nu dus Yingyu met historie. 36-94. Als eerste vrouw ooit rijdt zij een 36er. Christine Nesbit nu in de baan. Heeft een voorsprong op Yingyu van maar 67 honderdste van een seconde. Dus Yingyu voert de druk Eventjes op zeg op Christine Nesbit. Want Nesbit rijdt dan wel hele goede duizend meters, zoals we gisteren zagen. Maar kan me voorstellen dat de Canadese thuisrijdster hier toch misschien wel een beetje extra zenuwen door krijgt. Margot Boer is de tegenstander in de laatste rit van Christine Nesbit Boer, de drievoudig Nederlands kampioen sprint, werd dat ook dit seizoen. Nog eens een keertje staat vierde in het klassement naar de eerste dag. Mag dus hopen, mag dus kijken naar het podium. Maar ja, weet ook natuurlijk dat Ying Yu uit China net die klap heeft uitgedeeld, die tik heeft uitgedeeld. Startposities ingenomen en goed gestart. Laatste rit dus begonnen op deze 500 meter. Boer is goed vertrokken in de binnenbaan. Neemt wat meters, maar Nesbit rijdt goed mee hoor met Margot Boer. Het zijn wel allebei dames die op zo'n 500 meter een beetje op gang moeten komen. 10,62 voor Boer, 10,76 voor Nesbit. Op de kruising heeft Boer een meter of nou 15-20 voorsprong nu op Christine Nesbit Die er langzaam aankomt. En nu heeft Nesbit het tempo gevonden. Duidelijk rijdt ze nu veel sneller dan Boer. Heeft ook de binnenbocht, komt in de buurt van Boer. Maar Boer houdt nog even de voorsprong. Het wordt een mooi duel tussen Nesbit en Boer. Gaat misschien het Nederlands record er nog aan? Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat blijft staan op naam. Van Andrea Nuit met 37,83 wint Margot Boer de Rit. 37,90 voor Christine Nesbit En dat betekent dat Ying Yu, de wereldrecordhoudster sinds zo'n anderhalve minuut was het geleden. De, nu ook de dame is die aan de leiding gaat in het klassement. En straks een voorsprong heeft van 59 honderdste van een seconde op Christine Nesbit op de afsluitende 1000 meter. Normaal gesproken moet Nesbit dat goed kunnen maken. Maar Ying Yu heeft toch even de druk opgevoerd met dat prachtige wereldrecord. Derde in het klassement staat Beijing Wang op meer dan 1,6 seconden. Wang op de derde plaats, Hong Zhang op de vierde plaats... maar ook Boer en Gerritsen op de plaatsen 5 en 6 staan allemaal dicht bij elkaar. Dus er zit nog een medaille in voor de Nederlandse dames. Maar het lijkt erop dat het goud en zilver... Uh, richting Yingyu en Nesbitt gaat. Alleen de vraag in welke volgorde... dat gaan we strakjes weten naar de 1000 meter. Een mooie 500 meter met historie. Een wereldrecord. En eindelijk een dame in de 36 seconden. Yingyu, 36,94. Een wereldrecord dus. In Calgary, Sebastian Timmerman. Hartelijk dank voor dit moment. En uh, er wordt ook nog gehockeyd in Argentinië. Filip Koken is erbij. Er is gescoord. Ja, er wordt ook nog gehockeyd En het is een bijzonder spannende slotfase hier tussen Nederland en Groot-Brittannië. In de strijd om de Champions Trophy. Het staat 2-2 met nog ruim 2,5 minuten spelen. Nederland staat zwaar onder druk in die tweede helft. Hij heeft heel veel energie verspeeld in die eerste helft. En Nederland heeft zelfs een strafbal overleefd. Christa Cullen schoot hem in. En Sombroek, de Nederlandse kiepster, stopte die bal. Dat is al de tweede strafbal die Engeland mist in deze wedstrijd. Maar daarna ging wel een omstreden strafcorner in. Vel aangevochten door Nederland. Maar goed, hij werd uiteindelijk gegeven. En die werd. Binnengepoest door diezelfde Christa Cullen. Vandaar de 2-2-stand. En Nederland worstelt nog twee minuten te gaan. Het staat 2-2. En als u niets meer van mij hoort, dan is dit ook de eindstand. Filip Koken, hartelijk dank vanuit Argentinië. Aan de telefoon hebben wij de hoogleraar archeologie... aan de Universiteit van Leiden, Wil Roepbroek. Ik kondigde hem al eerder aan. Goedenavond. Goedenavond. U heeft kleurstof gevonden die werd gebruikt door Neandertalers... en dat allemaal in de buurt van Maastricht. Wat voor, wat voor kleurstof en hoe heeft u hem gevonden? Nou, om te beginnen met hoe. Uh, dit is uh, bijna op de kop af uh, 30 jaar geleden dat we dat we die spullen opgegraven hebben. Um, in, uh, uh, in de tijd in uh, noodopgravingen in de groeven waar uh, grind gewonnen werd voor de wegverharding en, en lus, heel fijn materiaal voor, voor baksteenfabrikage en die dingen die uh, hebben we 20 jaar, jaar geleden eigenlijk al een beetje gepubliceerd, maar niet in het allermeest uh, gelezen tijdschrift en uh, wat de laatste 10, 20 jaar veranderd is is dat rode oker of kleurstoffen uh, iets heel belangrijks geworden zijn in de archeologie, omdat veel mensen denken dat het gebruik van dat soort materiaal, van die rode oker, waar je, wat een grondstof is voor kleurstof... dat er iets zegt over uh, abstract denken of uh, slimheid of... Uh... Kortom, kunst. Kunst, Man precies, ja. Kun je dat zo zeggen, dat als je oker vindt en dat kunt toeschrijven aan een Neandertaler... dat ze daarmee kunstzinnig waren en abstracte plaatjes schilderden? Ja. Nou, dat kun je wel zeggen, maar de vraag is hoe je dat kunt staven. En wij zelf, want het is een artikel wat we met z'n zevenen geschreven hebben... wij zeggen dat als je kijkt naar hoe rode al vandaag de dag gebruikt wordt... door jagende en verzamelende groepen... dat dat toepassingsspectrum zo breed is van medicijnen... soms wordt het gebruikt om voedsel te prepareren of om huiden te bereiden... om daar kleding van te maken... dat je er eigenlijk niks zinvols over kunt zeggen... Dat is wij... jullie conclusie. Jullie hebben, jullie hebben nog eens gekeken naar die alker. Is dat wel kleurstof of kan het ook een andere functie ja. hebben gehad? En jullie zeggen niks kunst. Wij, zeggen, uh, wij zijn al heel blij dat we kunnen vaststellen... dat minstens een kwart miljoen jaar geleden... Uh, neandertalers uh, st stukjes... Uh, uh, pigment uit, uh, uit, uit de grond haalde, dat tot een papje maakte... en dat uh, vervolgens een beetje uh, uh, slordig mee omging. En dat, dat, is, dat hebben wij dan toevallig uh, kunnen opgraven... omdat de omstandigheden op die plek erg gunstig waren... voor het zien van die kleine vondsten. Uh, een hele lichte aardlaag... waardoor je het verschil met die, met die rode kleur nou, uh, nauwelijks kon missen. Maar wij zeggen dat je verder niet kunt zeggen wat daarmee gebeurd is. Nee, heeft u zelf geprobeerd ermee te, te schilderen? Want u heeft die oker... Uh neem ik aan, in uw handen gehad. Heeft u dan ook geprobeerd om het een beetje nat te maken en te kijken of u ermee kon klodderen? Nou, niet met die, met die oorspronkelijke spullen, want dat is ontzettend weinig. En uh, uh, ja, daar moet je gewoon vanaf blijven. Wat we wel geprobeerd hebben met ons onderzoeksgroepje, is uh, toen wij dachten, nou, dit materiaal wat we hier opgraven, stelt, stelt bijna niks voor, het zijn 15 vlekjes, een paar millimeter groot, groot materiaal. De personen die dat onder de microscoop bekeken, die zeiden nou, gezien hoe het in de grond zit, kan het er alleen maar terecht zijn gekomen als uh, druppels van een vloeistof die ze gemorst hebben. En dat hebben we experimenteel naproberen te maken. Dus uh, een soortgelijk materiaal gemaakt en een oplossing gebracht en dat op... Uh, op, de, op grond laten vallen die we nog hadden... van, van die opgravingen van 30 jaar geleden. En het klopte. Het was inderdaad open. Het, het, het, het, klopte, het, klopte in die, het klopte veel mooier dan we dachten. Want één lid van onze groep... die geloofde helemaal niks van die interpretatie... dat het uh, om gemorste uh, oker ging. En die zei, nou, dit moeten we toetsen... Dan daar gaan we experimenten voor doen. En zelfs hem hebben we kunnen... Overtuigen. Het is altijd heel goed om iemand in een groep te hebben die een totaal... Die dwars ligt. Ja, ja. Die de stok in de spaken probeert dat te steken. Je mee op, ja. Maar de conclusie is al met al dat Neandertalers volgens u... niet aantoonbaar aan kunst deden. Zo, zo slim en gevorderd waren ze niet. Maar het is al heel knap dat ze kleurstof wisten nou, dat aan zeg, te wenden. Dat, dat, dat zeggen we niet. Wij zeggen dat we niet kunnen zien waar ze voor gebruikten. We zeggen niet dat ze hem niet gebruikten voor kunst. Niet aantoonbaar. Niet aantoonbaar. Want dat moeten we niet vergeten... Uh, als Neandertalers dit een kwart miljoen jaar geleden, wanneer ze dat doen in, in, in de buurt van wat dan vandaag de dag maar is, dan zijn ze dat ook, dan zijn andere mensachtigen die tegelijkertijd leven, de voorouders van u en ik, die zijn in Afrika ook bezig met rode kleurstoffen. En daar wordt vaak van gezegd, nou dat is de vroegste kunst. En ons verhaal is eigenlijk, je moet, ze op, moet beide groepen, Neandertalers en moderne mensen, op dezelfde manier behandelen, met dezelfde criteria. En in beide gevallen kun je niet zeggen wat ze met dat materiaal deden. Je kunt zeggen dat ze aan het stoeien waren met dat materiaal... dat ze het manipuleerden voor welke reden dan ook. Ze maakten daar vloeistoffen mee. Maar of dat nou voor kunst was... of om de insecten van zich af te houden... Dan kunnen dat we gewoon weten niks we niet. Zeggen. Nee. Wil Roelbroeks hartelijk dank. Rageren Archeologie aan de Universiteit van Leiden. We gaan het zometeen weer hebben over grafheuvels, maar we hebben natuurlijk meer bergen in Nederland. Terpen. Archeoloog Gilles de Lange is sinds vorig jaar terpenprofessor aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar oude woonheuvels. Onze verslaggever Remy van der Brand ging er eens kijken bij een opgraving in het Friese geugd Onder de kleine. In de kerk trof ze een half afgegraven terp aan met daarvoor een lange greppel... waarin onderzoekers de terpwand druk aan het bepulken, borstelen en schapen waren. Ja, daar, hier zet je erop een trapje. Daarmee puil in. Ja, daarna kun dus, je een stukje zitten. Nou, we staan nu voor het profiel. We staan eigenlijk op de, de grond die door de zee is gebracht. Nou, in dit stukje zit eigenlijk al heel veel. Je ziet inderdaad in de wand zie je verschillende kleurtjes en dat is waarschijnlijk wat jullie in dat is ons uiteraard. verhaal. Dat is ons verhaal. Nou, wat aangekrast is door de opgravers, dat zijn allemaal verschillende lagen die het verhaal vertellen. En hieronder eh, ligt dan een eerste laag op de natuurlijke. Laag. Een beetje rood. rood ja, rood-bruin. Rood dat is het waarschijnlijk een akkerlaag. En daarop, dat is, dat is dit, dit verhaal. Dat is een beetje een weerwaar. Ja, dat is een weerwaar. Dat Vlekken en zo zitten erin. Maar er zit toch wel een zekere structuur in... want hij wordt afgedekt door deze schuine baan. Ja. Wat we hier zien, dat is het, eigenlijk het podium... waar een van de huizen op deze terp... in de vroege middeleeuwen zo rond 800 heeft gestaan. Dus die boeren die hebben... Op deze plek hun erf gebouwd en opgehoogd. Het lijkt op een stukje van een heuvel, maar dat is het dus ook, door de zuinig Ja, Het is een heuveltje. En dat niveau hebben ze nodig om droge voeten te houden. Nou, en daarna is het, daar is het niet bij gebleven. Want wa waarschijnlijk heeft dit gezin behoefte gehad aan uitbreiding. Je ziet steeds weer een ophoging, dan weer een andere kleur, een, een laagje waarop men leeft. En dat gaat zo door, en dan moeten we even die kant op lopen. Ja. En het gaat door totdat je weer zo'n schuine kant krijgt. En dan op een gegeven moment zie je een enorme ingraving. En dat is een plek waar men uh, uh, zoet water heeft willen verzamelen. Een put of zo? Een soort van open, grote open put. Dat ah, noemen wij een dobbe. Die maar je hebt zo eigenlijk een beetje het hele privéleven... van één zo'n boerengezin heb je gewoon nu uh, Ja, het is, het is een heel klein verhaal, maar uh, we hebben het nodig om, uh, om verbanden te zien. En er komt dus een soort verhaal uit hoe mensen op een bepaalde plek in het landschap hebben geleefd. En hoe zij omgingen met het feit dat hier die vloeden elke keer weer kwamen. Ja. Hallo. Hoi. Wat doet u? Nou, hier is een tekening uh, gemaakt van het profiel wat we hier voor ons zien... van alle lagen van de terp die hier ligt. En hierop is te zien wat voor soort lagen het zijn... welke nummers ze hebben, dus uit welke lagen bepaalde fondsen komen. Maar dit is ook helemaal op schaal? Ook. Ja, het is helemaal schaal 1 op 20 getekend... Wat een toestand en wat een hoop lijntjes. Ja, maar ja, je moet het goed documenteren. Je hebt maar één kans om het, uh, om het te zien. Kijk, dit, is nu, dit, dit gaat voor het eerst open sinds het is afgegraven in 1920. Dus we hebben nu de kans om dit te bekijken. Ja, misschien duurt het nog 100 of 200 jaar, misschien gaat het helemaal nooit meer open. Dus uh, ja, we moeten, nu moeten we de kans pakken. En dus dit is het, dit is nu het erfgoed. Zeg maar. Dit deze is Deze tekening. Dit is het zichtbare stukje erfgoed. Ja. Alleen we weten nu door deze tekening te maken dat hier achter nog heel veel meer zit. Want dit zijn, uh, ja, dit zijn de schatkamers van het vieze verleden. Elke laag is een bladzijde die je kunt lezen, letterlijk, als een stukje geschiedenis van ja, deze een locatie. Het uit het privéleven van de boerengezin dat hier woont. Ja, precies. Hoeveel terpen zijn er nog? Ja, terpdelen er, er zijn honderden afgegraven en we hebben nog een paar honderd over. Uh, hele stukjes? Nou, hele terpen, dat. dat... Dat zijn, dat zijn uitzonderingen. Ja, of ze moeten helemaal overbouwd zijn door een uh, dorp. Dat ze om die reden niet afgegraven zijn. Maar de meeste terpen hebben toch wel uh, te lijden gehad van afgraving. Maar er is ook nog heel veel over. Wat nou, zijn jullie dan hier zo afgezonderd aan het doen? Afgezonderd? Nee. Ja, iedereen staat nee. in de put. Jullie ja, nee, die, zijn, die zijn afgezonderd. Oh, ja. Kijk, dit is het allerbelangrijkste hier. Wat wij doen: hè? hier bij de keten. Bij de keten en dan uh, vondsten uh, wassen. Met, met een bakje vies water. Ja, nou ja, ja dat was net nog schoon water, maar het is uh, snel uh, vies hoor. Kijk, en het leuke ervan is wij hier zien direct uh, als schoon is waar het is. Vanmorgen bijvoorbeeld, toen had ik uh, ja broccoli. En dan was je daar onder kaak van een kat. En, en van die een oude kat? Of kwam je niet zo diep uit de derde? Ja, ja, kwam... ja, welke laag weet ik niet. Nee. Daar moeten we allemaal nog uitzoeken. En, uh, maar in ieder geval uh, het zal wel middeleeuws zijn. Middeleeuwse kat. Ja, middeleeuwse kat. Sinds kort ben je hoogleraar in ja. Groningen. Ja. Niet zo heel lang. Wat is de precieze titel? Dat is uh, archeologie van het uh, Noord-Nederlandse. Uh terpen- en wierdenlandschap. Nou, eigenlijk ben je terpenprof, dus. Ja. Ja, terpen-wierdenprof. Ja, maar we willen de, om, de omgeving van, van de terpenbewoners ook meenemen. En eh, we, we willen, willen ook begrijpen hoe het landschap zoals we dat nu kennen... eigenlijk ontstaan is. En hoe kom je erbij om dat te gaan doen? Ja, belangstelling, dat begint natuurlijk op een... Ja, voor mij al, al heel vroeg. Om eh, de vroege mensen te bestuderen. Hoe vroeg? Nou, op de, de middelbare school uh, was ik dan met name met de steentijd bezig. En ik vond het heel fascinerend dat in Nederland ooit mensen woonden... die een totaal andere levenswijze erop nahielden dan wij. Hè? Geen steden. Een samenleving zonder steden. Hoe moet je je dat voorstellen? Hoe zou dat de mens beïnvloed hebben? Waren de mensen dan anders? Hadden ze wel dezelfde gevoelens? Of, of, of zagen ze dezelfde dingen op een andere manier? Nou, dat zijn dan van die vragen waar je dan mee begint... En waar je dan ja, in gaat verdiepen. Ja, je kunt dus al een hele hoop uit van die lage klei halen. Maar dat hadden de mensen andere gevoelens. Zagen ze dezelfde dingen op een andere manier? Ja, dat, dat is... Wel hoog niveau. <laughs> ja, dat is uiteindelijk toch wel waar het om draait. Archeologie uh, gaat voor veel mensen om uh, scherven. Maar het gaat eigenlijk over ons. Het gaat om de verklaring van uh, hoe we ons gedragen. En uh, hoe we geworden zijn uh, wat we nu zijn. En zitten daar patronen in. Ja. Het is een soort van hersenonderzoek, maar dan in de klei. Veel botjes toch wel, hè? Ja. In, in verhouding veel bot, ja. ja. Meestal je scherven meer, maar in dit geval meer meer bot. Maar ik had uh, vorige week hier nog een mooi kammetje. Een benenkam met koperen nageltjes erin. Wauw. Ja, het, uh, met allemaal streepjes erop. Dat was wel een mooi vondst. Want ik heb gehoord dat ze die tandjes wel maken van rendiergewei. Nou ja, kom daar hier maar eens aan. Nee. <laughs> dus uh, dat zou echt wel uh, wat elitevolken geweest zijn die die kam gebruikt hebben. Dat was niet voor de gewone man. Maar ja, verder, ik, ik weet dus zelf niet zo heel veel. Ik mag helpen en dat vind ik leuk. Maar het is voor mij echt eh, ja, amateurwerk. werk. Ja. Want doet u dit al lang dan? Ik doe het al oh, een jaar of 15, denk ik. Meehelpen bij opgraven? Meehelpen bij opgraven. Ja. En elk jaar wel eh, nou, een week of zes, zeven wel, denk ik. Gemiddeld. En hoort u ook dan wel eens wat terug over wat onderzoek heeft opgeleverd, wat resultaten zijn? Ja, want uh, hier komen rapporten van, worden hier geschreven. Yes. En dat is min of meer mijn beloning dan. En dat leest u allemaal? En dat lees ik allemaal. En daar ja. staat u ook in, met naam en toenaam. Daarom. Ja, met dan... dank aan. Ja, absoluut. Wat, hoe heet u? Johannes Bloem. Ja. Met dank aan Johannes Bloem. Sowieso. Ja, en voor Johannes Bloem hoorde u archeoloog Gilles de Lange... vanuit Friesland in gesprek met Remy van den Brand. We gaan uh, verder praten met David Fontijn, archeoloog... aan de Universiteit van Leiden. Dit is een hele nette amateur-archeoloog. Je hebt natuurlijk ook die met de metaaldetector bij jullie putten komen... en proberen zoveel mogelijk te snijden wat mogelijk waarde heeft. Uh, nou, het gebeurt inderdaad wel uh, helaas dat uh, s'nachts uh, mensen putten bezoeken en uh, alles weggraven. Dat is een ramp. Dat gebeurt wel. Maar ik moet ook zeggen dat ik ook met de metaaldetector uh, mensen ook wel een hele goede ervaring heb. Die mensen beginnen vaak gewoon vanuit een hobby. Ze gaan zoeken en, dingen. en als je ze dan vertelt van... Uh, dat zijn hele oude dingen en het is heel belangrijk... dat we dat weten, dat het gevonden is. Ja, dan zijn ze meestal ook wel geïnteresseerd... en dan willen ze ook graag weten hoe oud het dan is. En dus u ik... werkt ermee samen met ja, de, hoor, met de ja, amateurs? Ja ik heb er ja. meestal toch wel uh, goede ervaringen mee. Moet je dan ook precies weten waar het gevonden is... om iets te kunnen zeggen over een object? Ja, het is heel belangrijk dat je een idee hebt van... zeg maar, wat wij context noemen. Hè? Dat je gewoon een los, een los uh, ringetje of een los uh, fibulaatje. Ja, dat is leuk, maar ja, dat zegt... Was, als je precies weet waar het vandaan komt en hoe het in de grond zat... dan, dan kan het pas een verhaal gaan vertellen. Een zwaard, hè? dat is heel mooi. Als je een prehistorisch zwaard vindt, dan, dan, dan heb je echt een goede vondst. Ja. Wat zegt daar dan de plek waar je het vindt over, over de toepassing van het zwaard? Nou, dat is echt wel iets heel bijzonders. Want wat blijkt nou, um, uh, we hebben op een gegeven moment ben ik een onderzoek begonnen... waar we uh, kijken waar al die bronzen zwaarden... He, waar zijn die nou precies gevonden, waar komen die vandaan? Dat waren bijna allemaal vondsten van amateurs... of van mensen die dat toevallig uh, een keer gevonden hadden. Bijna nooit van archeologen zelf. En toen bleek eigenlijk dat het allergrootste deel daarvan... die komen uit ja, wat vroeger moerassen waren. En ook vooral uit uh, ja, de grote rivieren zoals de Rijn en de Waal... en de Maas, waar ze opgebaggerd zijn en uh, dat was op een gegeven moment zoveel en, uh, en ze werden ook nooit op andere plekken gevonden dat echt een patroon begon te worden ja, en dat vraagt dan om een verklaring en dat zou kunnen zijn of dat ze daar vochten en hun zwaard achterlieten, of dat ze hun zwaard daar in ja, nou, en, uh, zijn er zijn verschillende verklaringen voor. En dat uh, kan bijvoorbeeld een schip zijn wat gezonken is, of dat kan gevochten zijn. Dat heb ik allemaal zeg maar, onderzocht. En dan blijkt uiteindelijk dat, wat het meest uh, aannemelijke is, dat die dingen daar bewust door mensen zijn achtergelaten. Dat mensen gewoon bijzondere voorwerpen, ja, voor ons heel gek, maar in dat water hebben gegooid. Als een offer? Ja, een soort offer. Hè? Een beetje het verhaal wat in de middeleeuwen werd verteld... over het zwaard van koning Arthur. Dat als hij, als hij zeg maar zijn, zijn leven geleid heeft en gaat sterven... dan brengt hij, wordt zijn zwaard wordt naar het meer gebracht. En dan, dan wordt het opgenomen in dat meer. En dan is zijn, zijn hele carrière voorbij... Kun je dan nog iets zien aan het zwaard, of het ook een beetje al gebruikt is? Of het misschien een zwaard in de nadagen was, dat er toch gewoon een vervanging toe was? Ja, nou, het is grappige is dat juist de Nederlandse zwaarden die ik bestudeerd heb, die zijn allemaal nog, uh, die, die zijn duidelijk vaak wel gebruikt. Die hebben allerlei slagschade, dus is mee gevochten. Je ziet ook dat ze vaak meerdere keren zijn aangescherpt. Maar ze gaan vaak in uh, perfecte toestanden nog in. Ze zijn vaak nog, heb je de idee dat ze nog even scherp zijn gemaakt voordat ze dat het water ingingen. Dus dat, uh, ja, dat lijkt bijna op te wijze dat het idee was dat er, dat ze nog een nieuw leven zouden gaan leiden. Weer dus echt een ritueel. Uh, dit is de tijd van Stonehenge in, in Engeland, wat heel veel mensen uh, kennen, wat enorm tot de verbeelding ja. spreekt uh, over duistere rituelen. Wat kunnen we nou te weten komen over die mensen? In hoeverre kunt u dat beeld bewegend krijgen? Nou, dat is natuurlijk uh, heel moeilijk. Hè? Je kunt niet in uw mensen een hoofd kijken. Hè? Zeg maar, intenties en gedachten ja, die, die fossiliseren niet, zeg maar. Maar wat wel heel belangrijk is is dat je kunt kijken wat mensen gedaan hebben. En als je dus ziet dat bijvoorbeeld uh, overal in, in heel Noordwest-Europa... mensen dus uh, systematisch die zwaarden uh, achterlaten in rivieren... dan zegt dat op een gegeven moment dus iets. Dan geeft het aan dat het blijkbaar dat voor hen een hele logische handeling was. Een hele belangrijke handeling. Maar is het niet zo dat je uiteindelijk je beeld laat verkleuren... door hetgeen bewaard blijft? En dat ze misschien ook wel hele andere dingen deden zonder zwaarde... maar dat wij toevallig geen sporen van hebben? Dat is absoluut het geval. En dat is zeker zo bij, uh, bij gebieden waar wij in zitten. Want als je dan praat over brons, dat is gemaakt van koper en tin. Nou, we hebben hier helemaal geen metalen. Dus wat, wat mensen vaak deden is gewoon het omsmelten en recyclen. Dat deden ze toen ook al. Dus daar zien we helemaal niks van terug. Maar goed, dingen die ik niet zie, daar kan ik weinig over zeggen. Wat je wel ziet, en dat is dan heel interessant, zijn gewoon toch... het. Dat er af en toe de dus zwaarden of bijlen werden uitgehaald en die eindigden hun leven dan op zo'n natte plek. En dat zijn er misschien maar 5% van alles wat er was. Maar dat is dat, juist wel datgene wat voor de dan mensen heb je echt heel belangrijk. Was. Een heel tastbaar ritueel een, een handeling ja. blootgelegd. Als wij lezen over de prehistorie in vrouwenbladen, dan, dan zeggen ze altijd, ja, de, de man die moest, uh, moest de kost verdienen, die moest jagen of later de akkers bewerken. En de vrouw zat thuis. En dat zou dan ook de verklaring zijn waarom de man uh, van nature overspelig is. Kunnen jullie dat soort redeneringen staven op basis van archeologie? Nou, het, het merendeel van dat soort ideeën is eigenlijk helemaal niet te staven. Dat zegt vooral iets over onze eigen samenleving. Um, maar goed, het is wel heel interessant om te gaan kijken... wat weet je nou bijvoorbeeld van uh, rollen die mannen vervulden... en rollen die vrouwen vervulden. Nou, dat, daar kun je op een gegeven moment toch wel iets over zien. Bijvoorbeeld uit uh, begravingsrituelen. Nou... Um, laat ik een voorbeeld noemen: onze eigen grafheuvels uit de Bronstijd. Daar vinden we vaak uh, bordjes in. En dan kun je kijken of het van een man of een vrouw is, van een kind is. En dan kun je wat over vertellen. En dan uh, is het bijvoorbeeld heel belangrijk: graf is de, het graf wat als eerste werd aangelegd. Want daar werd de heuvel voor opgeworpen. En er wordt eigenlijk al de gedachte van, nou, dat zullen allemaal mannen zijn geweest, want die waren de baas. Maar wat we nu beginnen te zien, nou, waar heel veel van die bordjes hebben laten bekijken, is er eigenlijk net zo vaak vrouwen onder liggen. En soms ook kinderen. Dus blijkbaar is dat niet zo uh, heel duidelijk dat in die grafreuvelrituelen... die mannen nou zo heel erg... Uh, dus misschien standvaren. waren ze in de prehistorie wel geëmancipeerder dan we denken? Uh, misschien uh, waren de rollen in ieder geval anders dan wij zelfs nu voorstellen. De archeologie is booming. Dat, dat komt door een wet die zegt dat als je ergens iets bouwt... dan moet je eerst archeologen laten kijken of er, uh, of er iets in de grond ligt. Dus er wordt, er wordt meer dan ooit in Nederland gegraven, hè? Ja, dat is inderdaad zo. Kunnen jullie dat dan ook allemaal nog wel plaatsen en onderzoeken? Want, want het lijkt mij als al die bureautjes overal in de bodem zitten... dat het voor de universiteiten moeilijk wordt om, om het nog allemaal te duiden. Ja, het is inderdaad zo. Dat is natuurlijk heel blij dat je, dat je dan uh, van dingen waar je vroeger niks hoorde... dat je nu een rapportje hebt. Dat is hartstikke mooi. Daar ben ik ook heel blij om. Maar heel veel dingen verdwijnen ook nog steeds buiten dat circuit... Dat dat kun je vaak ook niet verhelpen, want Nederland is nou een van de meest drugsbewoonde landen ter wereld. En uh, het probleem is natuurlijk ook op een gegeven moment dat je zeg maar, uh, als je echt wetenschappelijk onderzoek wil doen, dat je echt probeert al die dingen samen te voegen. Ja, dat, dan, dan, dan word je oversteld door een heleboel uh, rapportjes waar allerlei uh, gegevens vaak heel bazaal in staan. Maar uh, je moet er dan toch vaak extra dingen mee doen om er nog uh, wat meer mee te uh, doen uit Krijgen informatie en de wetgebied alleen maar dat, dat het opgegraven moet worden, en verder niet dat het ja, dat komt dan een, een soort basisrapportage zijn. Gelukkig ook allerlei standaards voor die ja, aan moet voldoen. en zijn verder prima, maar uh, ja, wij willen vaak dan toch weer andere dingen weten of meer weten. Dat is natuurlijk uh, dat, dat moet je ook doen, natuurlijk. Ja, weten we al iets over de prehistorische betuwe lijn of, of om maar een groot project te noemen? Levert dat echt tastbare kennis op? Kan je dan echt zien, van nou. Sinds de Betuwe-lijn weten we meer over, over dat gebied? Ja, het is zeker zo. Want uh, wat het mooie van, de, van die situatie in de Betuwe-lijn is... dat we gaan hele grote opgravingen. Maar wat heel belangrijk is, is daarna ook een fase is geweest... dat er zeg maar, bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... ook extra geld is gekomen om al die dingen zeg maar, ja, te synthetiseren. Allemaal samen te voegen. En er zijn een aantal uh, projecten geweest aan verschillende universiteiten... die al die informatie hebben, hebben samengevoegd. En dan komt het bijvoorbeeld over de, de, de ontstaan van de landbouw. Nou, dat komt ontzettend belangrijk resultaten, die zijn op die manier nu echt ja, wetenschappelijk helemaal naar de top gebracht. Dus het is toch wel heel fijn dat op die manier gewerkt kan worden. Ja, dat, dat onderzoek naar die grafheuvels, dat, dat gaat nog even door, neem ik aan. Ja. Wanneer is het genoeg uh, voor, voor jezelf betreft? Want dan denk je, nou, nu weet ik het wel, nu ga ik iets anders doen. Nou, je, je blijft altijd eeuwig nieuwsgierig en altijd nieuwe vragen hebben. Maar uh, we werken nu zeg maar, met een onderzoeksproject. wat een aantal jaren loopt en dat heeft een einde. Er werken hè, promovendi, jonge mensen aan de universiteit. die willen allerlei deelonderzoeken, werken die uit. En dat project houdt officieel op in 2013. Uh, dus dat is zeg maar, een soort streep. En dan, dan, dan weten we een heleboel meer. Er zijn al mijn boeken gaan dan verschenen. Um, maar ik weet eigenlijk vrijwel zeker... dat het ook wat we nu doen, dat roep je allerlei nieuwe vragen op. Waarvan toen we begonnen nog geen weet hadden. Dus ongetwijfeld komt hier wel weer een, een nieuw ander onderzoek uit voort. Momenteel is het te koud hè, om te graven. Dus we moeten even wachten tot de zomer. Dan is de, de, ja. is de grond ook lekker zacht. Ja. ja, dat lukt nu niet met die bevroren grond. David Fontijn, hartelijk dank dat je hier het gast wilde zijn... in dit uur over archeologie, Nederland van onderen, En hij is verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen... kunt u vinden via onze website w24.nl. Meer over de Nederlandse bodem ziet u komende dinsdagavond... in het VPRO-programma Nederland van Boven. Tien voor half tien op Nederland 1. En dan de dag erna, op woensdag, gaat Labyrinth Televisie de grond in... om tien voor negen op Nederland 2. En volgende week... Zondag zijn wij hier weer op deze zender Radio 1. Tussen 8 en 9 op deze zender. Nu op deze zender het journaal en de nale Holland, Holland Doc Radio. Ik wens u nog een hele mooie avond. Ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Vanavond in Kruis.tv. 2012 wordt een rampjaar. De crisis eist zijn tol. Mensen verliezen hun baan en moeten hun huis uit. Hoe hou je je dan staande? Verhalen van mensen in de sores. Vanavond in Kruis.tv. 11 uur. RKK. Nederland 2.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 Dit is Radio 1.